Michel Koenen met het NOS-journaal. De Rotterdamse politie onderzoekt een zware mishandeling van een gezin afgelopen weekend. De vader, zoon en dochter werden op de fiets afgesneden door een jongen op een fatbike. Toen de vader hem aansprak, werden ze mishandeld. De verdachte is een jaar of twaalf en nog niet gepakt. De politie roept getuigen op om zich te melden. De ME heeft het maagdenhuis in Amsterdam ontruimd. Sinds vanochtend werd het gebouw van de Universiteit van Amsterdam bezet door pro-Palestijnse activisten. De groep wil dat de universiteit alle banden met Israëlische universiteiten verbreekt, maar dat doet de universiteit niet. En binnen zijn er spullen vernield en muren beklad met graffiti. De wielerploeg van Mathieu van der Poel gaat aangifte doen tegen de man die een volle bidon naar zijn hoofd gooide. Dat gebeurde tijdens de finale van Parijs-Roubaix die de Nederlander voor de derde keer op rij won. De Belgische wielerploeg noemt het incident gevaarlijk en onaanvaardbaar. En de verdachte, een Vlaming van 28, meldde zichzelf bij de politie. Hij had te veel gedronken. De wielerploeg zegt zich zorgen te maken over wangedrag bij wielerkoersen dat meestal te maken heeft met overmatig alcoholgebruik. En het gaat goed met de otter in Limburg. Na het noorden van de provincie is het beest nu ook aanwezig... in de meest zuidelijke regio's Maastricht en het Heuveland. Het waterschap vond DNA-sporen van de otter in het water. En de terugkeer van de otter betekent ook dat het goed gaat met de waterkwaliteit. De otter verdween 40 jaar geleden uit Nederland... door onder meer vervuiling, jacht en versnippering van het landschap. In 2002 werd het beest uitgezet in Noord-Nederland... waarna het dier langzaam zijn leefgebied uitbreidde naar het zuiden. Het weer nog vanavond en vannacht geregeld opklaringen. Het koelt af tot een graad of 10. Morgenochtend in het zuidwesten kans op een bui. Daar wordt het overdag zo'n 18 graden. In de rest van het land meer zon en maximaal 23 graden. Later op de dag buien en dan ook kans op onweer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland nog op de A9, Amstelveen, richting Alkmaar. Tussen Uitgeest en Knooppunt Kooimeer 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dit is de nasleep van een ongeluk. De weg is vrij, maar de vertraging nog 20 minuten. En de A10, de ring bij Amsterdam, tussen Afritwatergraafsmeer en Amstel 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Ja.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Met nu de herhaling van Alternative FM. Ja, dan moet ik eventjes ingrijpen, want uh, het non-stop systeem uh, doet iets... ...wat uh, ik eigenlijk helemaal niet wil hebben. Um, we zijn uh, bezig met het uh, tweede uur en dat betekent dat ook uh, de YouTube kijkers meedoen. Uh, Hoewel dat ook nog even een beetje op zich laat wachten. Maar dan hebben we wel wat opgevonden, want dan doen uh, we het uh, gewoon op deze manier. Met live gehoorde je eventjes, dat is niet de bedoeling, want die, uh, dat is een beetje een containerbegrip. Dat ga ik uh, straks nog een keer naar buiten Je hoort uh, natuurlijk Bruno Rocco nog een beetje warm uh, draaien, Nou, dat uh, gaan we straks nog wel meemaken. Nu gaan wij beginnen met deze meneer en deze meneer wil op tv. Tenminste dat zegt hij zelf en morgen komt die single uit. for us En dat was meteen het begin van dit uur met de YouTube-kijkers. Want die zijn op dit moment er ook bij. Uh, Daaf, die wil op tv. Nou, hij zegt uh, liever niet, maar uh, wel op de radio. Nou, dat uh, heeft hij bij deze dan wel voor elkaar uh, gekregen in uh, dat opzicht. En morgen komt die single dus uit. Uh, dat is uh, meteen ook uh, ja, uh, wat, wat we hier uh, laten horen. Ja. Uh, yeah. Wat gaan we doen? We gaan in dit uur uh, natuurlijk aandacht besteden aan de live muziek uh, van Bruno Rocco... die nog met een hele grote gitaar in zijn handen nog uh, staat. Ik weet niet of, uh, of we nu al kunnen beginnen met een interview. Ik weet het niet. Ik uh, kijk even naar links naar de tv-heren en uh, de techneuten. Uh, kan het, heren? Kan ik uh, alvast uh, praten of uh, moeten we nog uh, heel even wachten? Ja, oké, okay, nee, dan, uh, dan mag uh, Bruno deze kant op uh, komen. Want anders dan, uh, want uh, we moeten natuurlijk ook nog een, een propere introductie uh, doen. Ja, ik kijk maar naar uh, links. Het is net een beetje uh, heen en weer kijken van kan uh, het, kan het niet. Het is, um, hoe noem je dat, uh, alles om op het juiste en laatste moment alles uh, goed te krijgen. Um, ik uh, ga eens even kijken naar de andere kant. Want Bruno staat nog een beetje rustig, uh, uh, maar hij moet toch echt deze kant op komen. Want anders dan uh, kunnen, we niet, uh, kunnen we niet beginnen. Uh, nu komt hij deze kant op, dus uh, samen met uh, zo'n lief Dario en ook de drummer, uh, Roland uh, komt, er, uh, komt erbij en George, die blijft op de, op de achtergrond, dat is de basgitarist vandaag uh, en die doet even niet mee, maar dat is niet erg. Hartse vlats, uh, als er wat uh, even een microfoon geluiden, dan uh, weet je ook, ook meteen hoe het komt. Uh, vanavond, Bruno Rocco in de studio. Bruno, welkom! Hallo, hallo. Ja, uit uh, Rotterdam. Klopt. Ja, um, ja. Uh, wat is, uh, Laten we eerst bij het begin uh, beginnen, want hoe lang ben je bezig met uh, muziek? Um, ja, ik denk twintig uh, jaar. Dan uh, ben je al een lange tijd uh, bezig. Ja, klopt. Ja, wa, waar is het eigenlijk een beetje begonnen dan? Laten we daar... Uh, um, ja, dus, uh, ik, ik ben uh, fan van... Ik, ja... Rond mijn negende werd ik fan van Bruce Springsteen. Ja. En, uh, ja, hij uh, had me. Ja. Wat maakt een Bruce Springsteen voor een indruk op een negenjarig kereltje uit Rotterdam? Um, ja, dat spierballen rock. Uh, spierballen rock, ja. <laughs> um, ja. Op, op, ja. Hij, hij creëerde een soort droom voor me. Ja. En uh, die ben ik gaan volgen. En uh, ja, het is moeilijk uit te leggen, omdat het uh, ja, per liedje natuurlijk verschilt. Maar uh, het uh, stuurde me zeg maar. Ja, ik wou het ook, ik wou ook zeg maar um, dat soort muziek maken. Mm. En uh, wat ik die gevoel die ik op zijn concerten kreeg, ja, um, wat het wat het met mij innerlijk deed, dat wou ik zelf ook creëren. Ja, zeg maar. um, ben je ook muzikaal aangelegd? Um, Eerst dacht ik van niet. Ja. Um, zeg maar toen ik uh, op, rond mijn twaalfde hadden we een uh, toneelstuk. En ik moest een stukje zingen. En uh, ja, ik was heel bangig. En uh, de, ik klapte daardoor dicht. En uh, toen zei die uh, coach: van, uh, Jij moet nooit met muziek bezighouden. Je hebt het helemaal niet in je. En zeg toen maar dacht dat jij pot. Ja. Ik en mijn droom is uh, <laughs> ja. verloren. En... Ja. Uh, het heeft heel lang geduurd, zeg maar, voordat ik dat uh, los kon laten. En uh, daardoor ben ik ook eigenlijk op een latere leeftijd uh, serieus met muziek begonnen. Mm. Ja. Het heeft toch een impact als je 12 -jarig bent. Laat bloeien, dus. Ja. ja. Uh, maar goed, uh, je zou bijna zeggen: die man die dat zei, wat een vervelend mannetje. Ja. Ik heb meteen een link naar Losse Jos uh, gedaan. Die heeft, een, uh, die heeft daar iets over gemaakt. Ja. Maar goed, uh, je bent er wel, uh, je hebt er je wel overheen gezet en je denkt: uh, ik kan het wel. Ja. ja hoe, hoe is dat dan gegaan? Want uh, als er iemand zoiets zegt. En bijna je droom in barrels loopt te slaan. Hoe, hoe ga je uh, daar? Ja, ja je, gaat, uh, je bent in je kamer bezig waar niemand is. Niemand kan je dan ook oordelen. Uh -huh. Je schrijft liedjes, je zingt mee. Je neemt je eigen op, je luistert terug. En dan uh, hoor je goede stukjes. Je hoort ook ja, geen goede stukjes tussen. Dus ik hield het zeg maar, allemaal voor mezelf nog. Uh -huh. En heel af en toe uh, liet ik het horen aan een vriend of kennis voor advies... En uh, ik, ik, ik was eigenlijk zeg maar, in mijn jongere jaren was ik altijd bang zeg maar, dat, uh, dat ik weer teleurgesteld zou zijn. Dat oh. uh, <laughs> ja. is toch een beetje de kwetsbare kant ja, die ja, je vandaag ja, ja, uh, even ja, ja. wat ja. laat zien. Ja, klopt. Maar als je dan op een gegeven moment dus, uh, dat laat horen, ja. want dat, uh, dat heb je gedaan. Ja. En dan uh, was er, zijn er ook mensen die jou hebben aangemoedigd om dan toch te zeggen van... Nou, ik kan het niet. Uh, en heb je dan ook bijvoorbeeld bij professionals eventueel nog... Ja, op, uh, kennis op uh, lopen halen ja, in dat opzicht? Op op, um, er waren een paar vrienden van mij. Uh, ook een vroegere drummer die ik kon. Mm -hmm. um, en die zei van, uh, je hebt een hele goede stem. Maar ja, je hebt wel hulp nodig natuurlijk. Mm -hmm. um, en en uh, daardoor ben ik zeg maar toch privé gaan lessen. Mm -hmm. uh, had ik een, uh, ja, een vocal coach. En uh, ja, uh, op een gegeven moment merk je dat... Uh, ja, dan ga je er dieper op in en dan merk je dat het toch wel wat uit te halen valt, zeg maar. Ja. En uh, ja, het is wel zo een paar jaar een beetje doorgegaan. En uh, tot ik zeg maar een eerste eigen nummer heb geschreven. En uh, in mijn kamer heb opgenomen. En toen dacht ik van, ik ga toch een keer proberen ergens in een studio uh, ja, te spelen. En kijken wat, uh, wat iemand in de studio ervan zegt. Mm. En uh, ja, van het een kwam het ander. En uh, ja, hier ben ik dan. Ja, ja, uh, ja. niet helemaal alleen. Want uh, je ja, hebt uh, George meegenomen. Die staat lekker op de achtergrond. Want <laughs> die zegt van, uh, nou prima zo. Ja. Uh, maar uh, Roland zit naast je. Dat is de drummer. Cool. En uh, naast je ook een hele bijzondere gast. <laughs> want dat is je zoon, Dario. Uh, ja, want cool. uh, ja, ik... Ik heb ook even stiekem zitten luisteren vinken bij uh, collega Maarten Verduin van RPL Woerden. Ja. Waar ik altijd zaterdagmiddag uh, nog wel eens uh, naar zit te luisteren. En toen hoorde ik ook Dario wat, uh, wat zeggen. Want, Klopt. Uh, hoe is het met, uh, met je vader uh, te spelen? Want die vraag werd uh, toen ook gesteld door uh, Maarten. Maar ja. hoe is dat? Nou ja, ik ben het zeg maar ook. Omdat we thuis ook vaak spelen. We oefenen thuis samen. Dus het is eigenlijk sowieso al gewend. Zeg maar. Mm -hmm. maar het is. Uh, ja. Het is gewoon een leuke ervaring, zeg maar. Ja. Zeg maar vooral... Steek je ook wat van hem op? Uh, of ik, zeg maar. Uh... Ja, of oh, je dan dan nog op... wat, wat, uh, wat nee, van nee. hem leert uh, nee, in dat weer. opzicht. Ja, natuurlijk. Vooral zeg maar, uh, qua muziek, zeg maar muziek die hij ook luistert en. Mm -hmm. de, ja, gewoon de, hoe hij eigenlijk muziek maakt, zeg maar. En ja, schrijft. Ja. Zeg maar, daar ja. leer ik zeg maar wel. Van, zeg maar. En andersom, uh, vader lief ten opzichte van zoon lief? Um, ja, ik moet toegeven <laughs> dat uh, qua gitaarspel heeft hij meegehaald. <laughs> dus uh, ik ga niet in strijd met mijn zoon. Ja. Ik, ben, ik ben wel super trots. Uh, en mm. uh, zeg maar toen hij muziek begon mm. te mm. luisteren en pas gitaar aanschafte... luisterde hij nou best wel wat ruigere muziek. Mm. En uh, op een gegeven moment, uh, ik heb hem niet echt gestuurd of zo. Ik liet hem wel los. Uh, op een gegeven moment is hij wel... Uh, ook andere soort, muzieksoorten gaan luisteren. Naar na blues, jazz, yeah, yeah. Uh, naar folkmuziek. Dus uh, daar ben ik wel enorm blij uh, yeah. mee. Ja. Uh, lekker compleet ja. als ik het zo hoorde. Ja. Dus uh, vind je ja. het ook nog leuke muziek om naar te luisteren? Of ook en uh, dat soort dingen. Uh, ja, zonder muziek uh, kan ik niet leven <laughs> nee. Dus het, er uh, moet altijd er iets zijn ja. op de dag uh, dat je toch iets uh, Klopt, met een, een gitaar hebt. Of ik speel een. Insta ja, ik heb mijn gitaar naast mijn bed. Dus uh, als ik me ah. veel, speel ik even. Ja. Ja. Dus uh, nee, het is gewoon. Uh, het hoort bij mij, zeg maar, ja. bij mij zeg. Uh, dan gaan we naar de drummer. Roland, want uh, dat vond ik ook wel leuk bij, uh, bij aankomst in deze studio. Ik ben het onderdeel vergeten. Dus uh, dat was een onderdeel van, uh, van de hi-hat. Dus, uh, wat uh, gebeurt er dan even voor de mensen thuis? Ik zal het even vertellen. We hebben hier een muziekschal. En dan is er ook nog eens een keer in Zandvoort een overweg gesloten. Dus dat moet helemaal om. Het station heen. En Roland, nou vertel maar, want uh, uiteindelijk heb je zo'n uh, onderdeel dan uh, weten ja, te vinden. Ik, ik moet de hi hat gewoon goed open en dicht kunnen doen. En dat onderdeel miste dus. En daar ja. gebruik, gebruik ik best wel veel in deze manier. Ja, hoe belangrijk is zo'n high hat uh, dus in de, de, de, Ja, ik ga het gewoon proberen. Die ja. schoten is altijd mis. En nou, hij nam op en hij zegt, Ja, ik ga net naar huis. Ik zeg. Nou ja, uh, maar ik wacht wel even zegt Ik zeg nou, oké. Okay. Dus ik ga naartoe rijden. Maar inderdaad, ja, al helemaal opgebroken, en nou ja, ik moest heel zand voor het driekel. Ja. maar uh, ja. het is me toch gelukt ja. en uh, toevallig ken ik een vriend van hem um, daar speelt dat natuurlijk ook uh, vaak heb je meteen ook een toeristische route van uh, hoe de mensen bijvoorbeeld tijdens de Dutch Grand Prix want die moeten dan ook om het station heen maar dan ja, lopend nou, okay, dus. ja, daar heb ik wel een goede indruk van ja, ja, goed. uh, even over jou, over drummen want uh, wanneer ben jij eigenlijk uh, achter die drumstel uh, gaan zitten ik ben begonnen met trommel toen ik tien was ja. en uh, vrij snel daarna heb ik ook drumles genomen bij een conservatoriumstudent en uh, die stopte daarmee en toen ben ik naar Hans Kleuven gegaan. Dat is een van de bekendste drumscholen van Ben denk ik. Er mm -hmm. zat een leraar, of dertig denk ik, nog steeds een hele goede drumschool, heel veel geleerd. En Hans Kleuven is helaas overleden, het was mijn tweede vader. Mm -hmm. En uh, ja, daar hebben we gewoon allerlei uh, dingen mee gedaan. Hij zat niet in de extreme metal waar ik ook wel in zit, maar ja. wel heel veel jazz, pop, echt van alles, let in. Uh. Wanneer ben jij uh, bij uh, dit uh, fijne tweetal gekomen? Of ben jij eerder dan bijvoorbeeld Dario uh, in dat? Uh, nee, Dario was er al, ik denk ja. dat het anderhalf jaar is. Ja, zoiets ja. Uh -huh. Bijna ja. twee jaar. Ja. Dus, dus je zit er alweer een uh, lange tijd weer bij? Ja. ja. Uh, ja, George doet uh, niet mee, maar uh, hoe, uh, hoe lang zit George uh, erbij? George is uh, er pas uh, bijgekomen. Um, de vorige drummer die, uh, moest helaas ermee stoppen om privéredenen. Ja. En uh, ja, heel, heel kort daarna uh, had ik contact met George. En, uh, hij speelt al een uh, paar maanden, denk ik, bij ons. Oké. Okay. Dus uh, we zijn super tevreden met hem. Ja, we zijn dat... nu echt compleet, zeg maar. Ja, ze ja, zijn uh, met z'n vieren. Ja. Ik dacht heel even dat uh, Silvio, die uh, even <laughs> buiten de camera staat, uh, dat hij er ook ik nog ik bij is. Ik probeer hem te stimuleren dat hij keyboard gaat spelen. We keyboard. hebben ook een uh, toetsenist nodig. Dus. <laughs> de, uh, nou, ja. nou, misschien uh, is dat nog wat voor hem. Ja. We gaan uh, nog één nummer uh, laten horen. Dus dan weet je al uh, dat, je, uh, je ja. klaar, uh, dat jullie je klaar moeten maken. Maar dat ene nummer, dat zal ik nu eerst uh, horen, is dus drie minuten. High on Shy. We kennen haar natuurlijk van de, de headliner, maar ze maakt ook eigen muziek met High on Shy. En uh, Get Him Out, dat is het nummer wat ze nu net heeft uitgebracht. En die ga je nu horen. Take it personally and I try to make it out, try to make it out alive Piercing both my ears with this high pitch cream He's Crying like a baby cause he know he can win And I'm not his property, no I'm not his property this time It's the wary eyes, compulsive lies Met de productie in ieder geval. Uh, zij heeft hem ook uh, laten horen tijdens het uh, verhaal op 7 februari in C. in Hoofddorp. Meer heet dat uh, tegenwoordig, want daar wordt het gedaan. En uh, toen speelde Haarjan Tsjai als laatste. Uh, zij was een onderdeel van uh, de band uh, en een bandavond met Lorem Ipsum en met Bad Luck Baby. En Toevallig, die vinden we vandaag ook in deze uitzending nog terug. Dus uh, ze komen beiden nog aan bod. Wie ook aan bod komt, want uh, dat is een mooi bruggetje naar de live. Het live optreden van vanavond. En dat is van Bruno Rocco en zijn band. En we beginnen met Blood Money. Raging outside Your fears are rising now Dark nights and hard times In this hopeless town These streets have big names But I'm filled with crime All for this blood and money That's spending no time Blood and money, they're spending no time. Dealers in downtown clubs are pushing their high. You know just what's coming. Uh, laatste uh, staartje wat ik nog een beetje hoorde. ja dat staat er een klein beetje al over in te klappen. Dat doen we meestal van als het allerlaatste nootje geklonken heeft. Dan gaan wij pas een uh, beschaafd applausje geven. Nou ja, beschaafd. In dit geval uh, kon het wel. Uh, ik uh, ben even stiekem uh, naar buiten gelopen. En ik denk, wat? is iets als je, je stereo ergens op 6, 7 aanzetten. Zo, uh, zo klonk het. Dus het viel mee op straat. Uh, t, uh, ik weet niet hoe het uh, met, uh, met de buren hiernaast is, maar uh, ja, die, die moeten dan maar even een avondje dan maar, uh, zien te overleven. Um, het tweede nummer, want Blood Money hebben we gehad. Het tweede nummer van vanavond heet Hard Times. broken. When wars are waged, you're dealing with rage. You're around Dat waren ze even voor dit moment. Uh, kijk, uh, want uh, ik kreeg altijd uh, de vraag van... Uh, zeg, weet je nou wat ze meenemen, zegt uh, Marcus uh, van Dam tegen mij. Ja, dat wist ik, uh, maar dat is nog niks uh, vergeleken met... wat uh, deze gasten produceren aan uh, geluid. Uh, Marcus, moet je maar even horen. Dit is uh, Black Operator en Rolling. is de vraag natuurlijk aan, uh, aan Marcus of, de, of we deze band ook eens een keer uit kunnen nodigen, Von, von V. Zullen we het eens een keer doen? <laughs> die gaat omhoog. Duimpje gaat omhoog. Nou, als, uh, ja, dan kunnen we Von V ook uitnodigen. Stranger in Paradise, T-Rex, geen probleem. Uh, want uh, Bruno Rocco staat klaar. De Bruno Rocco band voluit, want hij doet het niet alleen vanavond. En het eerste nummer van het tweede blokje. Ja, je hoort het goed. We zitten alweer in een blokje nummer twee. En dat is The Ride. Bruce Springsteen, wat ik uh, hoor. Maar hier hoor ik toch wel degelijk ook nog zelfs een klein beetje... The Doors. Ja. Yeah. Zelfs dat hoor ik er een beetje in terug. Ja, ja, ja. ja. Um, deze week, uh, of afgelopen week, is Vel Kilmer ons ontvallen. Want ja, 65 jaar is uh, de man geworden. Maar hij was de vertolker in die film van The Doors, van Jim Morrison. Uh, hij was degene die Jim Morrison speelde in die film... Dus vandaar ook dat ik dit nog eventjes mooi kan noemen. Omdat uh, dat, uh, ja, dat hier toch wel wat doors elementen in deze song zaten. Dat weet ik niet hoe dat gaat klinken bij het volgende nummer. Want het volgende nummer wat uh, in dit blokje van twee uh, wordt, uh, ja, wordt losgelaten. Heet het nummer Precious Times. Your sweet love's on mine When my dream comes to life Our nights gonna wash away my cries Those will be the precious times Those will be the precious times Those will be the precious times ze even voor dit moment, maar we gaan ze straks eh, na dit uur nog een keer horen. Nog twee nummers, dus we hebben nog wel even, maar we laten ook nog even wat andere muziek horen. Bijvoorbeeld deze van Linde en dat is iets wat met de tempo wat lager en dat nummer dat heet Thousand Pieces. Dat was dus Linde met 1000 uh, Pieces. Uh, ja, ik haalde er een aantal dingen door elkaar heen. Want Rodon de Cerise heeft ook namelijk iets met 1000. En dat zijn 1000 Series. En ik zat vorige week zo'n uh, lijstje in elkaar te, te, te schroeven. En ik dacht: van, uh, Oh, dat klopt niet helemaal. Nee, dat uh, was ook inderdaad zo. Dus, uh, maar het is uh, duidelijk. Um, zij, uh, deze Linde, is ooit uh, vorig jaar geweest. Ik meen uh, in. De uh, donderdag na de Grand Prix. Of misschien zelfs er nog uh, voor. Dat weet ik ook niet meer precies uit Maar ze is uh, rond die tijd in september, dacht ik, uh, nog geweest. En ja, toen heeft ze ook hier het een en ander laten horen. Um, ja, we gaan zo'n beetje op uh, naar het uh, einde van dit, dit tweede uur. Want we hebben er nog één uh, staan. Daarin zit onder meer ook een gesprek met Cat. Harry van en zij is van Bad Luck Baby. We hebben er al een paar keren al gesproken. En dat had bijvoorbeeld aanleiding ook met Never Happen With You. Dat was een single die overigens ook op de EP komt te staan. Burn It. Sterker nog, je gaat hem ook straks horen. En het titelnummer dat hoor je dus ook. En daartussenin heb ik dat gesprek met Kat. Wat ik vandaag heb opgenomen is dan te horen. Want ja, de aanleiding is omdat die EP morgen gaat verschijnen. Um, dan heb ik ook meteen de hele club bij elkaar... van 7 februari in je C-punt. Want uh, we hebben natuurlijk net uh, laten horen... High and Shy. Maar in dat volgende uur... komt ook nog een live versie van Girl Scout voorbij. En dat is meteen ook die andere versie... Uh, die op de B-kant staat van... Dacht ik... Blanco. Dit is de laatste. En dan sluiten we dit tweede uur af. April Afternoon... met Chronic Dream and Pain... in die Yes... Dacht ik zo te weten in het nummer dat heet Grim Reaper Killing time As your friend will Tranquilize So your thoughts will drift away